1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De omstreden COA-directeur Noorten al gaat per 1 maart gewoon weer aan het werk... bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. In het tv-programma Pauw en Witteman reageerden ze... voor het eerst in het openbaar op de uitspraak van het gerechtshof. Dat bepaalde gisteren dat het COA een fout heeft gemaakt... door al op non-actief te stellen... naar berichten over een verziekt werkklimaat en een angstcultuur. In het tv-programma sprak al gisteravond alle beschuldigingen tegen.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 Die zouden afkomstig zijn geweest uit het illegale drugscircuit. Ook kreeg Jacobs in 2011 kritiek over een extreemrechtse demonstratie in zijn stad... en legde een grote brand een theater in Helmond in de as. Het failliete autobedrijf Hessing in Utrecht wordt mogelijk overgenomen. Autodealer Sterngroep heeft zich als koper gemeld. Hessing is importeur van onder meer Bentley, Lamborghini en Rolls Royce... en zit in een futuristisch pand langs de A2 bij Utrecht. Het bedrijf kwam in de problemen door investeringen in een omheinde villa-wijk bij De Bild. Israël heeft vorig jaar toestemming gegeven voor de bouw van bijna 3700 huizen in Oost-Jeruzalem. Het hoogste aantal in tien jaar. Dat zegt de Israëlische beweging Vrede Nu. Ook op de westelijke Jordaanhoever is vorig jaar meer gebouwd. Israël heeft momenteel minder last van kritiek uit de Verenigde Staten... omdat president Obama druk is met de komende presidentsverkiezingen. Het weer vannacht bewolkt en overwegend droog, minimaal rond 6 graden. Ook morgen opnieuw veel bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht. Fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Komende zaterdag zenden NCRW en KRO de eerste aflevering uit van de nieuwe dramaserie Lijn 32 over Amsterdamse buspassagiers die toevallig samenkomen in een lijnbus die vlak voor de rechtbank explodeert. Een serie die de heersende angstcultuur wil aanpakken en die korte metten wil maken met vooroordelen. Daar praat ik net ook over met de regisseur en met de scenarioschrijver. En nou ben ik zo benieuwd of u ook wel eens zo'n hardnekkig vooroordeel hebt gehad... dat achteraf op niets gestoeld bleek te zijn. Ja, en dan kan het natuurlijk om allerlei vooroordelen gaan. Hè? Eten dat u niet zou lusten, buren die niet aardig zouden zijn... merkwaardige reisbestemmingen. Ja, ik ben ook helemaal niet vrij van vooroordelen. Ik ben erg dol op Scandinavië, daar ga ik graag naartoe. Noorwegen en Finland, dat zijn mijn favorieten. Uh, rustige landen uh, met veel, veel keurige uh, huisjes en een, een nette restaurant en echt een, een, een fris, uh, fris ge, gepoetst landschap. En uh, in, in alle woestheid ook koel ook, ook cool en helder. En op een gegeven moment ging ik voor het eerst in mijn leven naar Spanje. En ik uh, ging met een vriend van mij en we zouden naar Valencia gaan. En ik dacht, Spanje, ja, dat is een beetje warm... dus het zal wel een beetje smoezelig zijn en een beetje vuilig. En, dus ik, ik zit in mijn schrap in dat vliegtuig en ik denk... nou, ik zal dit wel niks vinden, maar ik ben benieuwd... Nou, zelden zo'n mooie stad gezien als Valencia. Zo schoon, zo fris aangeharkt. En daar ging mijn vooroordeel. Nou, dat soort vooroordelen en de manier waarop die vooroordelen... omver uh, gekegeld werden, daarover praat ik graag met u uh, in Casaluna vannacht. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna uit En twitteren kan met hashtag Casaluna. En iemand die heel veel vooroordelen op de hak nam altijd in zijn liedjes... was Jules de Korte. Jules de Korte is weer helemaal terug. Uh, althans, zijn werk is natuurlijk helemaal terug. In het theater is een voorstelling te zien met liedjes van Jules de Korte. En onlangs verscheen ook de dubbel CD Ons Nederlandje. Een dubbel CD mede samengesteld door zijn weduwe, Thea De Korte. En uh, op die dubbel CD vindt u 50, toch wat vergeten liedjes van Jules de Korte. Liedjes die hij. Uh, opnam voor met name de k maar ook voor de NCRV-radio... en die eigenlijk maar één keer zijn uitgezonden op de radio. En die liedjes zijn dus nu verzameld op dat album Ons Nederlandje. En op dat album staat ook dit liedje Andere Culturen. We hebben nauwelijks idee van hoe ze leven. We weten niets van hun gevoelens en gedachten... Door welke wind zijn ze juist hier naartoe gedreven Wat zijn hun wensen en wat kunnen ze voor heil verwachten In onze toch al overvolle harington Waar blijkbaar alles schijnt behalve dan de zon We kennen hoegenaamd geen zier van hun verleden wat ons in feite hoegenaamd geen zier kan scheren. Ze functioneren in lawaaierige steden. Als vaste voedingsbron voor onze vaste vooroordelen. Ze leven naamloos als de mussen van de straat. Het is de wind die nog het meeste met hen praat. We weten niets van wat ze hopen en begeren. We zijn niet opgevoed met andere culturen. Waarbij nog komt dat we ons amper interesseren. Voor het gewone wel en wee van de gewone buren. Ik houd de ramen en de deuren veilig dicht. En droom van welvaart met een menselijk gezicht. die Jules de Korte. Andere culturen. Ja, andere culturen, die kunnen ook zorgen voor vooroordelen. En ook die vooroordelen, daar praat ik graag met u over. En misschien de manier waarop die vooroordelen teniet zijn gedaan. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen, dat kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Ik heb trouwens een tweet van Fuat Sidali. Die luisterde in het vorige uur naar Radio 1 naar Casaluna. Naar het gesprek met Maarten Treurniet en uh, naar het gesprek met Marnie Blok. En uh, hij vond het rapnummer van de acteurs van de nieuwe serie een uh, geslaagd nummer. Mooi rapnummer, uh, twittert uh, Fouad Sidali. Over vooroordelen gesproken... Uh, Afgelopen voorjaar stond de groep Poolvogel... in de finale van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ze werden daar tweede. En er is één scène die me altijd nog eens bijgebleven sinds uh, dat optreden. Een scène waarin twee jongens naar de film gaan. Twee homo's gaan naar de film. Maar ze willen ten koste van alles voorkomen... dat de man achter de kassa denkt dat ze homo zijn. Maar ja, ze gaan wel naar een film van Brad Pitt. Twee kaartjes graag. de nieuwe film met Brad Pitt. De film met Brad Pitt, ja. Met z'n tweetjes, ja. Gezellig. Zitten jullie liever voor of achterin? Oh, doe maar achterin. Leuk. Uh, hm? Hoe bedoelt u uh, liever uh, achterin? Uh, Wat denkt u, we zijn gewoon twee vrienden die uh, samen naar de film willen? Is toch niet raar? Nee, dat is helemaal niet raar. Okay. Zal ik u daar maar voor inzetten? Ja, gezellig naast elkaar. Nee. Doe maar niet naast elkaar, want daar uh, oh. zijn helemaal nergens voor nodig. Nee. We zitten al vaak genoeg naast elkaar. Jullie zitten vaker naast elkaar. Nee, nee, nee. nee. nee. Als ik het nog eens naga, dan bedenk ik me dat wij eigenlijk opvallend weinig naast elkaar zitten. Ja. Alleen als we samen naar de film gaan. Wat wij trouwens nooit doen. Behalve nu. Ja. Maar nu gaan we gewoon naar de films van. Vanwege, vanwege het Brad Pitt. Vanwege het verhaal. Ja. Hij bedoelt dat de films van Brad Pitt altijd een goed verhaal hebben. Ja. Dus jullie kijken vaak de films van Brad Pitt? Ja, heel vaak. Nee. helemaal niet van nee. Wij hebben nog nooit eerder een film van Brad Pitt gezien. Nooit. Wij zijn gewoon heel benieuwd. Ja, we kennen hem alleen van mooie foto's. Wat voor foto's. Ja, het is heel simpel. Wij hebben advies gekregen om naar deze film te gaan. Heel simpel, advies van vrouwen. Mooie vrouwen met borsten. Dus vrouwen hebben jullie het advies gegeven om samen naar de film van Brad Pitt te gaan? Ja. Dat was bij de kapper, ja. Nee, nee, dat was helemaal niet bij de kapper. Daar hebben wij helemaal niets te zoeken. Nee, daar werken we niet meer. Ja. Wij hebben daar ook helemaal nooit gewerkt. Wij werken namelijk allebei al heel erg lang bij een... Eh, bij, bij, een de, bij een brandweer. een brandweer. En wij hebben laatst twee mooie vrouwen uit het vuur gered met borsten. Ja. En als bedankje hebben we twee kaartjes gekregen voor de nieuwe film van Pitt. Dat was het! En niks met de kapper, niks met de kapper. Dus jullie hebben al kaartjes? Ja. Nee. Ja. Ja. ja. Ja. Ja. We hebben al kaartjes, maar die zijn kapot nat geworden in de sauna. Nee, wij een helemaal in de sauna! Wij gaan helemaal door naar de sauna, die verhalen zijn niet waar! Goed. Goed, dus jullie willen twee nieuwe kaartjes voor de film van Brad Pitt? Ja. Nee. Nee. We willen liever naar een andere film, met vrouwen. Dat kan. Over een half uur rijden we een andere film, met vrouwen. Nou, die willen we. Alsjeblieft, twee kaartjes voor Gooise vrouwen. Ha ha ha Groepen een opname van de Humor TV was dat. Naar een film van Brad Pitt. Vooroordelen. Welke vooroordelen heeft u ooit gehad of heeft u misschien nog steeds wel? En welke vooroordelen waren toch echt niet houdbaar? Daarover praat ik met u graag in dit uur. 08 mailen kan naar Casaluna En Twitter ik kan dan weer met hashtag Casaluna. Aan de telefoon Petra de Boever. Petra, goeiendag. Hoi Helco, ik hoorde je verhaal en ik denk, ik had het vanmiddag nog. Welk vooroordeel had je vanmiddag nog? Uh, nou, dat er een vooroordeel omver gegaan is. Oh, zeggen. Nou, ik was vanmiddag uh, in Dordrecht en ik stond in een parkeergarage waar ik wel vaker gestaan heb. En ik weet dat die uh, niet echt ruim is, maar ik heb een voor Transit en ik kan daar wel in. Maar bij het uitrijden uh, moet je daar heel goed sturen. Omdat ik ook vrij breed ben en er zit precies een bocht en zo. En mm -hmm. ik had uh, netjes uh, betaald en ik wilde eruit rijden. En ik reed ook heel langzaam precies dat die spiegel uh, niet tegen de paard... Kwam en, maar op een gegeven moment kon ik niet verder... want ik stond muurvast... want er bleek nog een betonnen uitsteeksel aan dat... Uh, dingetje te staan waar dat apparaat op staat. Yeah. En mijn achterwiel zat daar achter. En de onderkant van mijn auto zat er muurvast op. Oh, dus jee. ik zat vast. En die meneer die kwam uit zijn uh, hokje. Maar die kon mij niet helpen, want die had geen rijbewijs. Ja, moet je daar gaan. Iemand die parkeergarage beheert zonder rijbewijs. Yeah. Dus die kon bij, ja Dus ik had zoiets van, ja, uh, hoe doe ik dit nu? En ondertussen komt er een uh, Marokkaanse jongeman aan de andere kant die de parkeergarage wil inrijden. Uh, die stapt uit. En ik uh, ik zei ook tegen hem, jij mag het ook doen, maar dat wou die niet. Maar die heeft mij uh, gedurende een kwartier aanwijzingen gegeven. Weet je wel, een beetje links sturen, een beetje rechts sturen, een oh, beetje achteruit, een ja. beetje heen en weer. Uh, tot ik eruit was en tot ik uh, verder kon uh, zonder dat ik schade had. En, uh, en toen reed ik weg en toen dacht ik bij mezelf van ja, dat verwacht je eigenlijk toch ook niet. Want iedereen heeft het over die Marokkaanse jongeren die allemaal uh, zo slecht uh, zijn en uh, waar je voor moet oppassen en dat je moet uitkijken, Maar deze jongen ging mij wel spontaan een kwartier helpen... om zonder schade mijn auto uit die garage te krijgen. Ja, dus geweldig. daar ging dat vooroordeel? Ja, en dat... Overboord? Was het... Ja, en, dan, en ik had er eigenlijk spijt van uh, toen ik um, alweer uh, weggereden was. Ik dacht eigenlijk: had ik die jongens een naam moeten vragen? Dan had ik hem nog een presentje of zo kunnen sturen. Maar dat heb ik dus niet gedaan, dus ik weet niet wie het was. Nou, mocht hij luisteren, kan hij zich even melden. Hè? Ja, jullie ja, ja. weten mij wel te vinden. Zeg, Peter, oh. heb je dat wel eens vaker gehad? Dat je, dat je dacht: van ja, dat zal vast zus en zo zijn. Of daar zal de sfeer nou, wel niet leuk je... zijn. Of die mensen. Ah, nou ja. Nou weet je wat je wel heel... Ik probeer het zelf altijd te voorkomen omdat ik weet uh, dat, je, dat heel veel mensen een oordeel ook vooral over mensen hebben op basis van verhalen van anderen en niet op basis van eigen ervaringen. Dus ik geef meestal mensen het voordeel van de twijfel van ja dat wil ik dan zelf wel even zien. Maar dan merk je toch dat af en toe je wel een andere indruk van mensen hebt totdat je dus ze persoonlijk spreekt en ze persoonlijk meemaakt en, en dat dat dan allemaal toch wel iets anders... Uh, lijkt te liggen, ja. dus, uh, het ligt ook aan je interpretatie, maar je wordt er wel door beïnvloed, dat is wel zo. En ik denk dat dat ook vooral, um, ja dat mag je dan misschien niet zeggen tegen jou, maar die oude media die kan heel goed uh, mensen en bedrijven en producten uh, op een of andere manier neerzetten, zeg maar, mm -hmm. waardoor je dus vooroordelen krijgt. En, um, en vaak ga je dan dus al niet meer de uitdaging aan om echt kennis te maken met die persoon of dat product of dat bedrijf. En als je dat wel doet, dan, dan is dat... Ja, ik heb het bijvoorbeeld gehad, uh, Ja, ik ga geen naam noemen, maar de grote hotelketen die in het land uh, waar altijd negatief over gepraat werd. Met ja. kerstjes op de appelmoes, zeg maar. Oh ja? En, ja, ja, ik ga geen naam noemen. Met de vogel noemen. op het dak? Ja, ja, ja zo een vogel op het dak. En um, dus door al die negativiteit, uh, dat mensen er altijd negatief over hadden... Uh, ging ik daar wel eens slapen, maar eigenlijk nooit eten. En uh, toen ging ik er op een gegeven moment wel eens eten. En toen bleek uh, ze dus een fantastische wijnkaart te hebben. Met, uh, met prijzen voor flessen wijn. Uh, waar de andere horeca een puntje aan kan zuigen, mm -hmm. zeg maar. En ook met kwaliteitswijnen, zeg maar. Dat ik echt heel aangenaam verrast uh, was. Uh, uh, maar dat ik het zelf wel. Uh, het was wel bijzonder van mezelf dat ik de wijnkaart had gevraagd. Want normaal ga je dat daar niet vragen. Dat is dan je vooroordeel. Van daar eet je even iets snel en daar ga ik niet de wijnkaart. Vragen, maar die hè? wijn zal toch wel niks zijn. Dat denk je dan? Ja, dat denk je dan. En dat heb ik toen dus een keer wel gedaan. En ik verwachtte er niet veel van, maar ik, ja, ik weet toevallig wat van wijnen en zo. En ik had echt het idee van wauw, dat ze die kwaliteitswijnen voor die prijs hier kunnen verkopen. En, en ja, en toen had ik... Maar dat heb ik toen ook wel eerlijk gezegd, dat er bij mij toen ook een vooroordeel gesneuveld was. Maar je laat je dus gewoon beïnvloeden door, door ja, wat andere mensen zeggen en schrijven. Ja, het is inderdaad goed om je vooroordelen met open vizier tegemoet te treden en ja, kijken ik... wat er van overblijft. Heeft, ja, maar toch vergeten we dat allemaal wel eens, denk ik. Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Dat ja. is ook zo. En iedereen heeft vooroordelen, kleine of grote. Maar, maar het als is die wel... Marokkaanse meneer van vanmiddag uh, mij, uh, uh, als hij toevallig luistert, dan stuur ik hem nog een flesje op. Nou, kijk eens aan. Dat kan, hè, want je hebt een slijterij, nietwaar? Ja, daarom. Okay. Nou, Peter de Boeven, dankjewel voor je reactie. Dankjewel voor je verhalen. En een uh, goede dag nog. Oké, okay, hartstikke bedankt. Doe. Dag. Er komt nog een tweet binnen over uh, dat repnummer uit lijn 32 van. Uh, een tweet van Harold Gissen die wil graag weten hoe het rednummer heet. Nou, het heet: Wanneer zijn we gelijk? En het wordt uitgevoerd door Aziz Akazim en en Enali. Ga ik verder uh, aan de telefoon praten met Dick. Dick, goeenacht. Hoi. Dick, um, wat is een vooroordeel uh, dat, dat u ooit had en wat uiteindelijk omver is gekregen? Je, je mag jij zeggen. Dankjewel. Ik ben nu bijna 80. Ik was 12 toen de oorlog afliep, de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ik had een ontzettende haat en een groot vooroordeel tegen alles wat Duits was. Mm -hmm. um, ja, misschien was dat ook wel logisch op zo'n leeftijd in die tijd. Ja. Je was al lang blij dat je ervan verlost was en je wilde er niks van weten. Daar kwam nog bij. Ik ging toen in 1945 naar de middelbare school. En het vak Duits was vervallen, want dat werd voorlopig niet gegeven. Nee, nou, was dat zo? Werd dat niet gegeven vlak na de oorlog? Nee, nee, nee. Dat werd een jaar, op, op mijn school, tenminste, werd dat niet gegeven, een jaar lang. Maar toen kwamen ze tot bezinning. En toen zijn ze er toch weer mee begonnen. Mm -hmm. Maar, nou, en dat, en dat heb je dan. En, nou, als je zo'n twaalf bent, dan ben je ook vatbaar voor zulke ideeën, vind ik. En, um, uh, het heeft heel lang geduurd. Het heeft, ik wou nooit in Duitsland komen. Ik wou niks met Duitsers te maken hebben. Ik vond het een ramp allemaal. Ja, je ging er niet op vakantie. Uh, je, je sprak niet. Duitsers niet en, aan als je ze tegenkwam op straat. Noem maar op. Toen mijn vooroordeel over was, heb ik dat ook nooit gedaan. hoor. Want ik vind het uh, niet zo'n aantrekkelijk land. Hoewel ik vlak bij de grens woon. Maar niet zo aantrekkelijk om daarheen te gaan. Nee. Maar, maar wat gebeurde er? Ik heb een zoon, die is nu 50. En die was toen al ongeveer 20, 30 jaar geleden praten we over. Ja. Je zat in de organisatie van, van een grote demonstratie tegen de UC. Dat is die uh, verrijkingsfabriek voor uranium die we hier hebben. Hè? Mm -hmm. Die ultracentrifuge toestand. Ja, ja. Uh, en omdat hij uh, nog net niet, toen in die tijd, meerderjarig was, hij was nog geen 21, moest ik hem soms helpen met dingen. Ik moest voor dingen tekenen en dingen beloven aan, uh, aan de gemeente en weet ik wat allemaal. Uit zijn naam dus. Maar wat bleek dus op die demonstratie, daar, kwam ook, daar kwamen wel 50.000 mensen hier. En daar waren ook bussen vol jongere Duitsers bij. En toen heb ik via mijn zoon, via die organisatie, via de demonstratie... heb ik geleerd dat dat ontzettende fijne, leuke, aardige mensen waren... waar je niks tegen kon hebben. Nee, en hoe merkte je dat dan? Want je, je kwam met ze in contact, je ging met ze in gesprek. Ik ging met ze in gesprek ik had dus langs de zijlijn iets te maken met die organisatie. Mm -hmm. Ik deed niet veel, maar ik, ik deed wat. En ik zorgde dat die bussen op hun plaats kwamen... en ik wees aan waar ze heen moesten lopen. En ik kon dan wel zoveel woorden Duits spreken... dat ik, dat wou ik niet zo graag... maar ik deed wel dat ik ze terecht kon wijzen als ze iets deden wat niet hoorde. Ja, maar hoe bleek dan, Dick, dat dat eigenlijk hele leuke jonge mensen waren? Ja, dat merkte ik gewoon. Dat, dat was een generatie waar ik niks tegen kon hebben... En toen dacht ik, wat ben ik nou toch alsmaar bezig met, met lelijke dingen denken over Duitsers. Mm -hmm. Kijk, ik ben weleens oudere Duitsers tegengekomen waarvan ik dacht, god, je hebt een soort leeftijd, wat zul jij in de jaren 40 gedaan hebben? Mm -hmm. Nou, daar dat, dat ontkom je niet helemaal aan. Maar al die jongere mensen, er ging een wereld voor me open. ja. Ja, en wat jij ook zegt natuurlijk, het is een generatie die ja, in ieder geval geen schuld draagt aan wat, wat er gebeurd nee, is in die, de oorlog. Ik kon daar geen schuld aan dragen, maar ik had altijd nog in mijn hoofd zitten dat Duitsers rotmensen waren. En dat bleek dus niet waar te zijn. En op welke manier heeft dat verder jou, jouw blik op Duitsland veranderd en jou, jouw relaties met en, Duitsers? Het heeft enorm veranderd. Ja? Ik, ben, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik spreek niet goed Duits, maar ik kan best goed Duits lezen, dus ik ben weer Duits gaan lezen. Ik heb uh, ja, die literatuur weer ontdekt. Ik heb. Uh, uh, ik, ik, nogmaals, ik zei net al, ik ben er nooit op vakantie of zo geweest, maar wel meermalen doorheen gereden. op weg naar Zwitserland of Italië of zo. Ja. En dan ging je dan uh, voor het gemak door Duitsland heen rijden. Maar. nou, nou, daar heb ik me daar soms ook wel eens moeilijk gevo gevoeld. Ik ben ook wel eens naar een, naar een, naar een congres in München geweest. En. Uh, daar stapte ik uit de trein, in die tijd gingen ik nog met de trein naar München. Ja. En daar uh, stond een bordje op het. Wat, wat was er ook weer voor concentratiekamp, vlakbij München? Was dat daghow? Dachau? Dachau was daar vlakbij. Dachau Dachau ja, was dat ja. En er stond een groot bord op het perron. en er stond: de eerstvolgende trein naar Dachau, hij heeft 30 minuten vertraging. Nou, toen had ik op dat moment wel terug willen gaan. Ja, dat want, snijdt, snijdt door de ziel zoiets, hè? terwijl het een ja, onschuldig het bord is natuurlijk. Ik had ook in de straat waar ik woonde vroeger... ...Joodse vriendjes en vriendinnetjes. Die zijn in de jaren 42, 43 weggehaald. En nooit meer teruggezien. Dat snijdt je door je ziel. Ja, ja. Maar ik heb daar toch mee leren omgaan. En dankzij nee, ja. die ontmoeting met die jonge Duitsers... ...met die, met die uh, collega-demonstranten van je zoon als het ware... Hè, ja, ja, ja, ja. Heb, je, ...heb je ook de nieuwe generatie. Misschien was het dat wel. Dat je ineens je realiseerde dat er is een nieuwe generatie opgegroeid... Ja, ja, ja, ja. ...die dat land uh, uh, ja, dat, nieuw vorm probeert dat ging, te dat geven. En zo kom je dan dus over die ideeën heen. Die, ja. die, eigen, die eigenlijk foute ideeën. Nou maar ja, natuurlijk... fout. Ja, wat is fout? Ik, ik begrijp best dat je moeite hebt met Duitsers op het moment dat jij een, een jongen bent. en je maakt al die verschrikkingen van de oorlog mee. Nou, dat natuurlijk. je het dan even moeilijk hebt met Duitsers, daar kan ik me iets mee voorstellen. Maar je, ja, ja, oké. Okay. Maar ik kan het ook moeilijk hebben met Fransen. Maar ik, ga wel, ik, ben, ik ben wel uh, tien jaar in, in Frankrijk met vakantie ja, geweest. Ja, maar nou, maar... soms ook het is wel mooi dat je er in ieder geval voor open staat. Dat je op een gegeven moment zegt: van, Het moet nou maar eens afgelopen zijn ja, met dat, dat je, oordeel. Dat je, ja, ja, dat je dan opeens tot zo'n conclusie komt. Van, het moet nou maar eens afgelopen zijn. Nu is het afgelopen. Dat heb ik dat mezelf ook voorgehouden. Nu, van, nu vandaag is het afgelopen. Ja, dat is mooi. En dat het op zo'n manier dan, uh, dan kan. Dankzij inderdaad die relatie die je zo aanknoopte met, uh, met die jonge ja, Duitsers. Ja, ja, Dick, ja. dank je wel voor je reactie. Verder. Dankjewel en tot een andere keer. Oké, okay, dag. Dag, dag. 0800 uh, 1121 casaluna of hashtag CASALUNA. Als u wil meepraten over vooroordelen, over uw vooroordelen... en de manier waarop uh, die vooroordelen misschien wel omver zijn geknikkerd. Meneer Van den Berg, goeie Goeienacht. Ja, ja, Wat is nou een vooroordeel waar u uh, uh, vroeger uh, mee zat? Nou, ik, ik heb eigenlijk... Uh, uh, mijn verhaal is eigenlijk een beetje een schaduw van het, het vorige verhaal. Ik ben uh, jaren geleden ook gewoon opgehouden met uh, wat mij zeg maar in de omgeving een beetje aangeleerd werd door familie of collega's of vrienden of wat dan ook. Een Mens is een mens en je kunt aan een uiterlijk of, of een afkomst kun je niet meer aflezen wat voor karakter die persoon heeft. En... Nee. Ja, ik verbaas me nog iedere, iedere keer dat het nog, nog steeds zo heftig bestaat. En niet alleen in Nederland, maar ook in, in, in ons omringende landen en in de hele wereld eigenlijk. Maar hoe verklaar je dat, dat mensen uh, daar toch ja, ja, mee behept het zijn he, met haat. vooroordelen? Ja, het is pure haat. Het is, uh, haat? Naar, uh, het is pure haat, ja, natuurlijk. Maar is het niet kan meer... Ja, haat. Haat is niet meer ja, onwetendheid? Nee hoor, het is, nee, het is pure haat. Het is... Het is bewust zoeken naar uh, een manier om iemand, of een groep, of wat dan ook. Uh, als je nu kijkt naar hoe uh, inderdaad dus de Marokkanen in Nederland het voor de kiezen krijgen, dat is schandalig, vind ik. Maar is dat haat? Ja, is dat haat? Ja, het sturen haat. Ja. Dat vind ik een groot woord. Nou ja, weet je, ja, aan de andere kant. Woord, ja. ja, het is een project, groot woord. Maar, project, maar jij, jij neemt ja. het in de mond, ja. Ja. ja. Maar, maar zou het dan ook niet zo zijn dat, he, stel je, je, je hebt... Uh, je, je kent bijvoorbeeld geen Marokkanen. En je denkt, ja, het zijn toch mensen die niet zo zo als ik ben. En dat zijn vreemde mensen. Wat moet ik daar dan mee? En hoe kan ik daarmee in contact komen? Dat het eerder een soort ongemak is dan echt haat. Ja, wat is het, wat is het anders? Ik bedoel, ja, ik, ik, ik, ik... ja. Waarom zou je per se een ander, uh, een, een bepaald karakter of uh, eigenschap toedichten vanwege een afkomst of... of een nee, dat ben, hem, dat ben ik op zich helemaal met je eens. Maar ja, ik waarom ik... zou je dat doen? Dus, ja, nou goed, haat, uh, ongemak, nee hoor. Ik denk niet dat je vanuit ongemak een ander mens... Uh, lelijk uh, wil bedenken, zeg maar. Om... Nee. nee, maar een voordeel hoeft ook niet lelijk te bedenken, Wat ik nou leuk zou vinden, is die, die, die filmmakers van vanavond. Ja. Laat ze nou in plaats van twee jonge Marokkaanse mensen een Algerijn en een Tunesië nemen. En dat mm -hmm. dan na het uitzenden dat be, be, bekendmaken. Want je ziet het verschil niet. Ik vind het ook zo schandalig bij Opspoor. Dan hebben ze het over Noord-Afrikaanse afkomst Ik denk van, ja joh, alsof Iedereen denkt weer gelijk de, de, de richting op van onze uh, Marokkaanse medelanders. Mm -hmm. het, het is tri triest en het trieste vind ik ook dat de, de politiek en met name ook de journalistiek zo weinig doen om, om dit allemaal tegen te gaan. Als je in een krant openslaat, dan heeft een, een, een Marokkaanse uh, jongen van, van 23 heeft iets gedaan. En als het een Hollander is, dan is het een, een, een Leidenaar of iemand uit Amsterdam. Ik vind het... het, mag, je, zou het moeten verbieden, je zou het voor de wet moeten verbieden. Jij zegt die voororde... In mijn ogen is het puur racisme als iemand met... Met, met afkomst noemt in, in, in een krant of in een bericht uh, waar hij vandaan komt. Of wat. Het, is, het is absoluut on, onzinnig om het, te, om het te zeggen. Hier zit ook in de sportjournalistiek Heel vaak worden afkomsten bijgenomen, wat hebben we er nou? Nee, het is voor nou, u niet laten nodig. Laten we ermee ophouden, laten we ermee ophouden. Ja, wat, wat ik me ook afvraag, want, want u zei net, ja, uh, vroeger in mijn omgeving... waren er ook die vooroordelen, hè, met, in, met, met, met ja. familieleden uh, ging u om natuurlijk... ...die die vooroordelen hadden. Hoe bent u daar overheen gekomen? Op welke manier heeft u zich daarvan los weten te maken? Nou, ik heb, ik heb het uh, geluk gehad dat ik uh, vanwege werk en, en ook uh, vriendenkring... En, uh, ...enzovoort, uh, veel met buitenlandse mensen uh, omgegaan... Gegaan ben. Ik stond in een fabriek en uh, er was uh, de helft was, uh, van Marokkaanse, Turks, Surinaams afkomst. En dat ging fantastisch. Uh, ja. Niet zo'n hand natuurlijk. Nee, Maar is dat ook niet de beste manier om van vorige? Ik vertelde, ik weet niet of u dat gehoord nee, heeft... Maar nee, is, dat ik nee, voor het eerst nee. van mijn leven naar Spanje ging... En denk, nou, dat is een beetje een rommelige ja, warm ieder... land. En je weet nou, pas had... waar je over praat als je mensen kent... Of als je een situatie kent. Ik had toevallig dezelfde... Uh, heet, met, met Spanje had ik hetzelfde. Wat, ja? wat, wat, wat heb je in Spanje te zoeken? Als je daar naar een meisje kijkt... Dan word je mekaar geslagen of, of bla bla, ze lopen achter je aan. Ja, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk met vooroordelen vaak het leuke... dat, dat je op moment dat je met iemand gaat praten... of dat je ergens op bezoek gaat of dat je een gerechtje gaat proeven... dat je dan ineens denkt, waarom vond ik dat eigenlijk zo eng... of zo gek of zo vreemd? Ja. ja dus mensen ontmoeten, dat, dat is in uw geval de crux geweest. Nou, maar ik denk om dat over die het, voordelen uh, heen we, te komen. Als we iedere keer opnieuw het wiel uit moeten gaan vinden. dan, uh, dan moet dus iedereen moet met andere cultuur in aanraking komen. om dan te ontdekken dat er, uh, het allemaal niet zo erg is. als we misschien wel denken of uh, horen van anderen. Ik bedoel, Nederland... Nee, maar het kan wel helpen. Het kan denk... wel helpen dat u zegt. nou, van ja, ik heb met heel veel buitenlanders samengewerkt. ik heb met heel veel buitenlandse mensen contact. Dat is en een goede alleen manier. Het woord, alleen het woord allochtonen. houd er maar op. Verbied het. Doe het niet meer. Niet in de politiek, niet in de journalistiek. Ophouden mee. Dus alles zegt je, u wat... Mensen wat... die hier geboren zijn, eerste, tweede, derde generatie... zijn gewoon Nederlands klaar. Dus niet, niet, niet onderscheiden, u. zegt u. Zegt u? Niet onderscheiden, zegt u. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee allochtonen houden. We, we, we hebben het over, zeg. Kom. Helder standpunt, meneer Van der Berg. Dank u wel ja, voor uw reactie. Oké. Okay. En ik wens u nog een na. goede nacht. Dag. Dag. Ja, ja, en nog zo iemand uit de Nederlandse liedcultuur... die vooroordelen genadeloos aanpakte, dat was Robert Loh. What? What? Als je fruit, ik krijg je wormen, van veel wassen word je kaal. En als straks de bom zal vallen, nou dan gaan we allemaal. kattenharen haren zijn vergiftig, geef geen zoentjes aan een hond. Keer nooit je rug toe naar een homo, want dan zit hij aan je pot. Negers zijn heel vaak gewapend met een mes of een pistool. En kijk ook maar uit voor jode, spelen ze mooi viool. En dat is allemaal angst, allemaal angst. De allergrootste schreeuwers zijn dikwijls als het bangst. En als er ooit iets gebeurt, dan moet het zo wezen wie het meeste angst heeft. is vaak het minst te vrezen.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 En dat is allemaal angst, allemaal angst. De grootste schreeuwers zijn dikwijls het bakst. En als er ooit iets gebeurt, dan moet het zo wezen wie het meeste angst heeft. Heeft vaak het minst te vriezen. Vrijdag 13 blijft gevaarlijk, van veel lezen wat je blind. Trouw je met je achternichtje, krijg je een ongelukkig kind. Als ik maar geen lekke bank krijg en stink ik niet uit mijn mond, ben ik niet te laag verzekerd dan ben ik wel gezond. Van tomaten krijg je puistjes, van veel koffie wat je rood. Van sigaretten zieke longen en van leven ga je dood. Oh jee. Yeah. Oh jee, ik voel me helemaal niet lekker. Oh nee, wat heb je dan? Ja, weet het niet. Steken. Draaierig. praten. Heb ik dat te lang? Nee, dat, dat. Oh jee, te laat. En dat laatste, dat is waar. Dat is helemaal waar. Het klinkt misschien wel lullig, toch is het waar. Maar het kan nog jaren duren. Dus niet van dat bange heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen. Robert Long, allemaal angst. Hij zong het tijdens een lang genoeg jong concert. Vooroordelen, welke vooroordelen heeft u... en eh, op welke manier eh, zijn die vooroordelen mogelijk bij ze om zeep geholpen? U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncf.nl of twitteren met hashtag casaluna. Aan de telefoon, Ralf. Ralf, goedenacht. Ja, goedenacht, meneer. Dag, goedenacht. Ja, het ging net over Spanje. Ja, en uh, ja, eigenlijk een, een, een, een, een kort verhaal. Ik, ik ben vroeger ik ben 67 jaar mm -hmm. en ben uh, stuurman-kaptein op de Koopverdij geweest. En wij voeren vroeger met Spanjaarden. Ja. En die Spanjaarden die, die hadden het nogal moeilijk met Nederlands leren. Dus ik dacht van nou, ik ga hun taal leren. Ja. En dat is me heel redelijk gelukt. Maar hoe meer ik met hun kon praten, hoe meer ik er en in de jaren 60, 70 erachter kwam hoeveel vooroordelen zij hadden tegen onze Nederlandse samenleving. Want wij waren losgeslagen enzovoort. Daar waren we overigens ook wel redelijk, hoor. Ja, dus ergens waren die vooroordelen wel op gebaseerd. <laughs> maar eigenlijk, doordat ik hun taal ging leren... kwam ik erachter dat ze vooroordelen tegen mij hadden. Mm -hmm. en, en noemt u dus een paar land. vooroordelen die, die, die ze hadden... behalve dat we een losgeslagen landje waren? Nou, een voorbeeld van vooroordelen in die tijd. En die, die mannen waar ik mee voer, die kwamen uit Galicia, uit het Noordwesten. Ja. En die, en die vonden het in die tijd waanzinnig dat, dat, dat een, een, een zeeman, als zijn vrouw op zee zat, dat zijn vrouw alleen toch uitging en naar de bioscoop ging enzovoort. Mm -hmm. Dus eigenlijk waren het, die Hollandse meisjes waren allemaal Maputa's. Ja, ja. En die herhaling die komt nu bij die Marokkaanse jongensverheel die ook onze meisjes weer poeta's noemen of uh, hoeren weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. dat is toch wel bijzonder, hè, dat dat, en ik praat inmiddels over veertig jaar later... dat er eigenlijk niks verandert. Maar op welke manier probeerde u die Spanjaarden... van hun voordelen af te helpen? Hoewel u zei ja, een beetje gelijk het hadden praten, ze wel. Ik praten, praten, praten... en daardoor werd mijn Spaans al langer, hoe beter. En dat was mijn doel eigenlijk. Ja, precies. En eh, hielp u uw Spaanse collega... ook van die voordelen af voor een deel? Nou, Bent u daarin geslaagd? Uh, dat, is me, dat is me voor een deel gelukt... maar voor een groot deel ook niet. Nee. Ik heb eens een keer een bootsman waar ik mee voer. Die uh, lag in Rotterdam met een boot. Ik zei, joh, jij moet uh, het weekend gewoon eens bij mij thuis komen. Anders zou hij aan boord gebleven zijn. Mm -hmm. En toen heb ik hem meegenomen een weekend naar mijn huis. En die man, die, die, uh, die, die was wel verbaasd. Ik ben uh, toevallig twee jaar geleden heb ik hem nog geprobeerd op te zoeken. In, uh, in Spanje, in Galicië En uh, toen vond ik hem in een dorpje ergens op Kerkhof. Was hij dood. Mm -hmm. Maar die heb ik toen wel, uh, ja, toch wel. Die, die werd in één keer toch wat opener en vrolijker. José Rodríguez Gaio, prachtige kerel overigens. Overigens, die Spanjaarden waren prima prachtige mensen, hoor. Ja, u nam het ze niet fantastisch kwalijk. fantastisch mee op zee gevaren. Mm -hmm. En het waren eerste klasse zeilen, Maar ik kwam er door hun taal te leren achter dat ze toch wel... Ja, heel veel, en, en ik praat jaren 60, 70, heel veel vooroordelen hadden. Ja, duidelijk. Over onze Nederlandse samenleving. Maar zo te horen, hebt u wel een beetje gewerkt aan een verbetering van de Spaans-Nederlandse verhoudingen? Nou, daar hebben alle Nederlanders aan gewerkt. Want dat moet ik ook weer zeggen van die Spanjaarden. Die werkten kei en keihard op onze koopverdij. En die stuurden al hun geld naar huis. Mm -hmm. En daardoor is Spanje toch ook weer een klein beetje. Toen de tijd was het een vrij arm land. Ook een beetje uit de shit gekomen. Ja, ja, ja. Dus had wel waardering voor uw collega, wat dat betreft. Ondanks ja, het feit agatisch, dat ze niet natuurlijk. altijd. Eh, en, ja? En vooroordelen. Ik had, en dat is een klein verhaaltje erachteraan. Als het mag nog. Oh, een klein maar verhaaltje, want je... ik heb nog een paar andere verhaaltjes van andere bellers ook. Ja, oké. Okay. Nog een heel kleintje. Hier op de Rivierenweg reed ik van de week met een uh, kameraad van me hier. Die is wat jonger dan ik, en dat is een dandy. Mm -hmm. En we waren samen naar de supermarkt gegaan, even wat rotzooi halen. Rommel voor het eten en zo. Ja. En er reed een vrouw voor ons, die had een lekker band. En die reed maar door. Met die lekker band. Toen ja. zijn we op een parkeerplaatsje gaan staan. Om en haar gezwaaid: van nou stop maar even achter ons. Want dan repareren we even jouw band. En uh, ze reed, uh, ze gaf zelfs nog iets gas, en reed ze door. En nu vraag ik me af eigenlijk, als die mevrouw luistert... of ze nou bang was voor hem of voor mij. Ja, ja. Tegen wie ze het grootste vooroordeel had. He? Ja, precies. <lacht> nou, ik, ik ben benieuwd of de vrouw in kwestie gaat bellen. Ralf, dank je wel voor je reactie. Ja. Okay, en een goeiedag hey. nog. Dag. Tot Dag. Een tweet van uh, Daantje. Daantje schrijft... Vooroordelen kunnen ook ontstaan uit eigen onzekerheid en uit onwetendheid. En dan ga ik naar uh, Henk. Henk, goedenacht. Goeienacht. Henk, heb jij vooroordelen? Ja, natuurlijk. Dat heeft ieder mens. Ja, zoals bijvoorbeeld. Noem, noem eens je grootste vooroordeel. Oh, machtig. Daar hebben we geen antwoord op, want dat weet ik niet. Noem eens een vooroordeel dan, dan maak ik de vraag een tikkie kleiner. Ik weet het gewoon niet. Maar ah, je hebt ze wel. Ja, natuurlijk. Ieder mens heeft vooroordelen. De meest gevaarlijke mensen zijn die mensen die beweren dat ze nooit vooroordelen hebben en nooit discrimineren. Mm -hmm. En waarom zijn die mensen zo gevaarlijk? Die mensen zijn levensgevaarlijk omdat uh, zij het ook niet bij kunnen sturen als ze het ontkennen. Hoe bedoel je? Nou, vooroordelen, dat zei ik net tegen de jonge man van de telefoon. vooroordelen hebben soms ook wel eens een functie. En er ja. wordt nogal panisch en, panisch en angstig over gedaan en bangelijk... Maar uh, dat hoorde ik onlangs nog iemand op de televisie zeggen... ...vooroordelen hebben, kunnen ook een positieve functie hebben om te overleven. Als ik uh, zeg maar dertig keer slechte ervaringen heb uh, gehad met uh, iemand uit Timbroek toe... ...dertig verschillende mensen... ...dan ben ik de 31ste keer wat meer op mijn hoede. Mm -hmm. Snap je? Maar dan is het misschien ook geen vooroordeel meer... Jawel, dat is wel een vooroordeel. Want die 31ste kan best een hele ja, ja, goede tempotees ja, zijn. Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Ja. En zo, gaan, zo, zo zijn hele generaties toch ook omgegaan met de Duitsers... zonder zich te realiseren dat twee derde van die Duitsers... helemaal nooit op Hitler heeft gestemd. Ja, of meneer Van den Berg, die ik net... Uh, nee, het was uh, Dik, was dat. Die vertelde net, uh, uh, pas in de jaren 80 uh, realiseerde ik me... dat er een he hele nieuwe generatie was opgegroeid ja. in Duitsland. Ja, nou, daar was hij dan niet vroeg mee. Maar dat... Uh, uh, kijk, als je, mijn stelling is, als je maar weet dat je zelf vooroordelen hebt, en dat je dat risico loopt, dan kun je ze ook bijsturen. Dus dan ben je ook kritisch ten aanzien van jezelf. Mm -hmm. Ik kan bijvoorbeeld, nou, laten we eens maar iets noemen, vooroordelen hebben tegen mensen van de gereformeerde kerk. Ja. Nou, als ik er dan mee in contact kom dan blijk ik ongelijk te hebben over het algemeen. Mm -hmm. Dit is hypothetisch wat ik nu zeg. Ja. Dan kan ik dat dus bijsturen, dan kan ik mezelf erop aanspreken. En dan kan ik zeggen, nou, dat was niet zo best gebeurd van je. Nou, noem ik geïnformeerde, maar ook katholieken kan ik noemen, ook, ook moslims. Uh, maar in wezen wordt het door, en dat was ik met die ene meneer trouwens heel erg eens... dat benoemen altijd van alochtoon. Van dat woord daar word ik ook hartstikke ziek van... Uh, dat verergert het wel. Mm -hmm. En dan ontneem je mensen ook, uh, of je maakt het mensen steeds moeilijker om uh, dat vooroordeel bij te sturen. Wat die mevrouw in die parkeergarage wel kon. Ja, ja, ja omdat ze die goede ervaring had met die Marokkaanse jongen. Ja. ja. Nou, maar, nou zeg je dus eigenlijk ik... vooroordelen helpen erbij om uh, kritisch naar jezelf te kijken. Vooroordelen uh, scherpen je kritisch uh, uh, zelfinzicht aan als het ware. Nee, ik heb ooit, uh, dat was maar een bijvakje, niet-westerse sociologie gehad van een mevrouw Dr. Sodok. En die kwam uit Suriname, dat is een prachtige Afrikaanse vrouw. En wij waren het altijd roerend met elkaar eens, dat was altijd, dat was altijd wel prettig. Ja. En uh, er zijn weer vooroordelen. Toen zei ik, Bront, ik heb ze wel. Omdat als jij je dat, eigenlijk de... Als je dat van jezelf weet en je komt er gewoon voor uit... en je herkent dat gewoon... dan heb je ook het vermogen om kritisch naar ze van jezelf te staan. Ja, toch wil ik tenslotte nog één voorbeeld van je. Want je, je, je uh, bent helder in je, in je standpunt. Eigenlijk uh, is het hebben van vooroordelen ook... Prettig, omdat je inderdaad je kunt kritischer naar jezelf kijken. Op welk moment heb jij dat een keer ervaren? Nou, ik zei net van die meneer... Uh, die in de jaren tachtig ten aarde kwam... Uh, uh, dat die Duitsers eigenlijk heel aardig waren. Hè? Mm -hmm. Waar hij mee omging. Ja. Dat merk ik op internet. Ik vind die Duitsers vaak veel beleefder en veel aardiger... en uh, veel voorkomender dan Nederlanders. Je zou dus kunnen zeggen, misschien heb ik wel een vooroordeel tegenover Nederlanders. En Hollanders in het bijzonder. Die vind ik vaak onhebbelijk. Ja, en als je dan een uh, keurige Nederlander tegenkomt op internet... dan pas je je vooroordeel weer aan en scherp je ook je eigen kijk op Nederlanders weer aan. Exact. Ja. Een vooroordeel is een, een, een, een ongefundeerd vooroordeel. Is een, ik zeg herhaal het herhaal nog even. Een ongefundeerd vooroordeel is een gebrek van jezelf. Henk, dank je wel voor je reactie. En een goede dag, nacht dag. nog. Dag. dag. Dan eens even in de. Uh, uh... Twitter van Kazaluna kijken. Welke tweets er hem binnengekomen. Ik heb hier een van Rian. En Rian schrijft... vooroordelen bestaan vooral uit het in hokjes duwen. En sommige mensen vinden dat best een veilig idee... dat iemand in een hokje past. En dan een mailtje van Sebastiaan. Sebastiaan schrijft... nou, die is het eigenlijk wel eens met Henk. Sebastiaan schrijft... ik denk dat vooroordelen ook een goed iets is. Vooroordelen maken mensen ook alert. Maar iedereen kan zijn eigen vooroordelen ook zelf toetsen... Iedereen heeft zijn eigen mening, maar zadel jouw mening niet op aan naasten... in de vorm van waarheid, al dus Sebastiaan. Uh, Petra de Boevere, die ik net aan de lijn had, die reageert weer op uh, Katrian... en die zegt, nee Katrian, de meeste mensen passen juist niet in hokjes. Dat is ook een interessante discussie. Aan de telefoon, Wim. Wim, goedenacht. Ja, goedenavond. Wim, heb jij wel eens een vooroordeel bij jezelf uh, bemerkt... dat uiteindelijk is omvergeknikkerd? Uh, uh, ja, dat, uh, dat maak ik dagelijks mee. Oh, vertel eens. Nou, uh, ik ben zelf dus 75. Uh -huh. En ik heb een zus van 80. En ik heb uh, niet zo'n hoge opleiding. Waar ik me niet voor schaam. Ik heb dus twee zonen. Die hebben een hoge opleiding. En die geven nooit antwoord als ik iets vraag. Die wachten tien seconden. Als ze mij iets vragen, geef ik direct antwoord. Maar uh -huh. dat even terzijde. Ik heb een zus van mij. En die zegt altijd, denk eraan Wim. Uh, meer weten is meer begrijpen. Mm -hmm. En daar gaat eigenlijk mijn verhaal over. Meer weten is meer begrijpen. Hoe meer ja. je van mensen weet, hoe meer je van situaties weet... Juist. hoe beter je de mensen of de situaties ook kunt begrijpen. Ja. Ik neem even een voorbeeld. Uh, ik, ik, ik krijg iemand in mijn gezichtsveld... en ik zie een vrouw en die zit een man af te katten. Nou, dat is niet leuk meer. Nou, dat vind ik, die vrouw vind ik niet aardig. Wat blijkt nou? Die man is al jarenlang een dronkaard en die wil ze dus in toom houden. Mm -hmm. Dus ik heb mijn vooroordeel. Wat is dat, een vervelende vrouw? Maar meer weten is meer begrijpen. Ja, noem nog eens een voorbeeld van een uh, vooroordeel dat op die manier uh, omzeep geholpen werd? Wat zeg jij? Noem nog eens een voorbeeld van zo'n vooroordeel dat door meer kennis omzeep ja. geholpen werd? Ja, uh, uh, ik heb een hele grote familie. En uh, daar is op een gegeven moment iemand die iets zegt... dat ik zeg, daar kan ik niet mee leven. Nee, laat ik even iets anders zeggen. Mm -hmm. ik vind, uh, wij zitten ook in de maatschappij van uh, uh, beoordelen en veroordelen. Dat ligt ook heel dicht bij elkaar. Ja. En als je beoordeelt, vind ik niet erg... maar als je veroordeelt, moet je meer weten... en dan moet je ook de recht hebben om te veroordelen. Mm -hmm. Je mag pas veroordelen als je veel kennis hebt. Het komt over... Ja, ik begrijp het wel. Als, als die conclusie inderdaad volgens jou strookt met wat je wilde zeggen, dan komt het over. Ja, ja. Maar ik, uh, ik ben een man die uh, leert op mijn oudere leeftijd om voorzichtig om te gaan met, uh, uh, met, ver, uh, met mensen te typeren. Ja, beetje... Meer weten is meer begrijpen. Dat is ja. de lus die ik momenteel handhaaf. Meer weten is meer begrijpen. Ik vind hem mooi voor op een tegeltje. Maar dat is ja. inderdaad zo waar. Meer weten ja. Ja. is meer begrijpen. Ik bedoel, het is een, een, een wijsheid die, die ik alleen maar kan onderschrijven, Wim. Maar die vooroordelen komen eruit vandaan. Ja, dat is waar. Als je mensen niet kent of als je situaties niet kent... of als je niet Juist. begrijpt waar bepaalde gedragingen ja. uit voortkomen... Ja. En als ik die verhalen hoor van die meneer uit Duitsland... ik woon ook aan de grens, ik weet precies hetzelfde... want ik heb die fiets nog steeds niet terug. <lacht> maar uh, uh, dat mag niet meer. Dat mag niet meer. Nee, nee, nee, we begrijpen nu meer. Dus en, en, ja, zeker, <lacht> nou, we hadden het al over die jonge Meer weten natuurlijk. is meer begrijpen. Meer weten is meer begrijpen. Ik ga hem onthouden, Wim. dankjewel voor je reactie. En ja. jullie prettige uitzending. Dankjewel, Dag Wim. Weer, dag. dag. Paul, goeienacht. Hoi. Ja, leuk dat je wel. Nou, leuk dat jij belt, Paul. Ja, nou. Vertel eens, welk vooroordeel wat jij ooit hebt gehad bestaat inmiddels niet meer? Oh, dat is ingewikkeld. Ik denk vooroordeel speelt altijd. dat is gewoon. Ik ben met de kerstdagen even op stap geweest met een bus, met mensen. En dan zit je toch eens een beetje rond te kijken. En dan denk je, met die wel en die niet. En op grond waarvan. Nou, en dan maak je weer leuke contacten. Ja. En, maar ik had ooit een vooroordeel. En dat was toen ik... Dat kan wel 35 jaar geleden zijn. Uh, ik kwam ineens in de stadsbus. zat een vrouw achter het stuur... Toen denk ik, jeetje. En ik ging daar vlakbij zitten. En ik dacht, verrek, het is een vrouw. Maar ze kan ook nog heel goed rijden. Mm -hmm. En dat verbaasde je? Ja, daar schrok ik zelf van. Je van. schrok zelf van je gedachten. Er zit de vrouw achter het stuur. zou dat wel goed komen? Ja. En, en daarna en... dacht je, ja, maar ze rijdt eigenlijk heel goed. Ja, natuurlijk. Daar heb ik er eigenlijk last van. van. Ik denk, zo'n vrouw. die kan dat niet. Of. Ja, ja, ja. ja maar dat, dat zo werkt het inderdaad. Dat je, dat je heel snel een gedachte. Uh, uh, uh, voelt opkomen. waarvan je dan later denkt: waarom denk ik dat eigenlijk? Nee, maar dat was dus eigenlijk toch. Terwijl ik dat niet wilde. was toch. Een, was toch een voordeel, ja. ja, Ja, nou ja, ik vind het ook wel leuk dat beeld dat je schetst. Want je bent met een bus op pad geweest, zeg je met de kerst. Je bent met een bus op reis geweest. En uh, dat beeld, dat herken ik wel. Je komt in een hele nieuwe groep mensen. En eigenlijk screen je die mensen heel snel, binnen binnen twee, drie minuten. En dan denk je, ja, jij en jij en jij, daar kan ik het wel mee vinden. Ja. Die mevrouw ja. wat minder, die meneer, ja. maar ook niet zo. Want, en uiteindelijk, als de reis dan nou voorbij is, zijn juist de mensen die je ja. op het eerste gezicht niet zo interessant vond of niet zo leuk vond, ja. dat zijn je vrienden geworden en, en ja. die leukerts vallen dan heel erg ja. tegen. Ja, nee. Er ik, ik, ik, kwamen niet zoveel mensen die, die me tegenvielen. Maar daar had ik dus ook vooroordelen over. Voor, niet negatief, maar van tevoren al een beeld van... dat is wel wat en dat is niks. En, en omdat ik dan om die reis ook wel steeds ergens anders ging zitten... met een maaltijd, kom je zoveel mensen tegen dan uh, buig je die vooroordelen ook om. Ja, ja. En is het inderdaad gebeurd... dat iemand waarvan je in het begin dacht... nou, ik het lijkt me niet zo'n heel interessante man of vrouw... dat die uiteindelijk heel leuk bleek te zijn, deze reis? Ja, ook. Ja, zeker. Zeker, ja. En omgekeerd ook? Ja, omgeke ja omgekeerd ook. Het hangt er wel heel erg vanaf hoe je er zelf instapt. Mm hm en ik heb er ook, uh, ja, ook vrienden aan overgehouden. En waar zijn dat dan ook de mensen, die vrienden die je hebt overgehouden... de mensen die je uh, in het begin al leuk vond? Of hoeft dat niet zo te zijn? Nee, ja, één wel, ander, andere niet. Maar als je dan zelf je best doet om... Uh, te kijken, ja wat zijn dat nou voor mensen, waar hebben ze het over, waar, waar willen ze naartoe. Nou ik zat dus in een reis in Italië, nou ja daar ga je naar uh, musea toe en daar kom je ook mensen tegen waarvan je zegt, nou die hebben dezelfde belangstelling. Ja. ja dus... En dat maakt, het dan makkel dat maakt het dan makkelijker om in contact met elkaar te komen. Ja. Dat ja. Paul, dankjewel uh, voor je reactie. Ja. En hij gaat tot een andere keer. Oké, okay, ik vond het leuk om het even te vertellen. Nou, blij dat je dat wilde doen. Dag Paul, goedenacht. Doei. Dag. Daaien. Ja, dan heb je Willem Wilmink. Ja, we, dra we draaien liedjes van mensen die vooroordelen weten aan te pakken... Hè, in hun werk en dat op een hele mooie manier hè, om weten te buigen naar begrip. En wie dat ook natuurlijk kon, dat was Willem Wilming, als geen ander. Uh, vaak werden zijn liedjes door iemand anders uh, gezongen. Maar ik heb nu een opname voor u van uh, Willem Wilming zelf... samen met het uh, ensemble Quasimodo. En hij zingt dat liedje Freaky. En ik denk dat zo'n liedje zo goed is geweest... Voor, voor de manier waarop mensen nou in dit geval naar Mongolen kijken. Dat liedje dat heeft heeft zoveel betekend. En daarom wil ik het graag laten horen vannacht. Freky door Willem Wilmink. Wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan... en we gingen voetbal spelen, dan kwam Freker altijd aan. Freekie woonde in de buurt, maar zat niet op onze school. Hij was een imbecile jongen, een Mongool. Freekie, Freekie, hé hey jongens, daar is Freekie. Meestal riep er iemand wel, kom maar Freekie, doe maar mee. Welke kant hij uit moest schoppen, daarvan had hij geen idee.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 Kampioen van Nederland. Misschien vind je Freekie zielig, maar dat is hij niet voor mij. Want ik zag nog nooit een jongen die zo blij kon zijn als hij. Freekie, Freekie. hey jongens, daar is Freekie. Freekie, Freekie. Hé hey jongens, daar is Vreekie. Vreekie, Vreekie. Hé hey jongens, daar is Vreekie. Vind ik deze versie nog wel mooier dan die van Joost Prins. En die is al zo mooi. Willem wil en quasimodo met freki. Een meldje van Ria Oosterhof, jarenlang werkte ik als vrijwilliger met buitenlandse vrouwen die analfabeet waren in de eigen taal. Het was de bedoeling dat zij vertrouwd raakten met de klanken van onze taal. Nou, dat kost heel veel energie, omdat het met de handen en voeten moet. Ook om hen te verstaan was niet altijd even makkelijk. Toen ik een hulp zocht om mij te helpen in de huishouding, kon ik kiezen uit een aantal namen, waaronder ook een aantal buitenlandse. Nou, dat liever even niet, was mijn gedachte... en ik koos de puur Nederlandse naam. Ik moest dan ook erg lachen in en om mezelf... toen mijn hulp de eerste keer kwam. Een buitenlandse vrouw, getrouwd met een Nederlandse man. De mens wikt. Nou, dat kun je zelf invullen, schrijft Ria Oosterhof. Dankjewel, Ria. Aan de telefoon Arno. Goedendag, Arno. Hallo, goede nacht. Welk vooroordeel hield bij jou geen stand? Nou, ik, als jongetje van die, ik, ik, ik woonde in Heerlen. En als jongetje. Uh, van, van 8, 9, 10, 11 jaar. wat we vaak met mijn broertjes. Uh, in, vooral als het mooi weer was. buiten op straat te spelen. En dat was vlak bij de mijnen. Ja. En daar werkte, werkte op die mijnen werkte van alles. Spanjaarden, Italianen, Polen, Tsjechen, Joegoslaven, Marokkanen. En die bus wat die mensen. die die mensen oppikten om hen naar hun. Uh, Slapen, of met zo'n verblijf. Die woonden allemaal in een soort barakken. Mm -hmm. Dat tijd nog. En dan moest, die, die was wel vaak niet op tijd. En die mensen die, die, ja, die spraken met ons een beetje in hun taal. Dus de, de Italianen en de Italiaans probeerden die wat te vertellen. En de, de Spanjaarden. En, en de ene bracht ons dus, af en toe. Die kreeg je een stuk salami van. De andere weer. Die bracht. Uh, die Spanjaarden brachten allemaal de spullen mee. Of kreeg je wat te eten van. En dat was gewoon hartstikke leuk. En, en, en niet één onvertogen woord. Er gebeurde gewoon niks wat niet klopte. Nee. Uh, het was gewoon altijd uh, gezellig. En, en, en die mensen van meer, die spraken dan op een gegeven moment meer Nederlands. En je pikte wat de woorden op. En dat was altijd fantastisch. En het gekke was... Uh, op een gegeven moment word je wat ouder. Je groeit op. Uh, je, gaat, uh, ander, je gaat naar een andere stad studeren. Ja. Als, op een gegeven moment krijg je mensen... die je toch een, bepaald, een bepaalde richting uit willen duwen. Die zeggen, ja, die Italianen, dat zijn uh, mesttrekkers. En die, die Marokkanen, dat zijn allemaal... Uh, allemaal getijsen en daar klopt niks van. Ik denk, ja, dat klopt toch niet? Want uit de herinnering waren het gewoon prima mensen. Dat waren hardwerkende mensen. En mijn vader, die, was, die werkte uiteraard op termijn. Die zei van, ja, dat zijn prima mensen. Alleen, ja, god, die, die Marokkaanse mensen, de Algerijnse mensen daar, god, dat hebben we af en toe... Uh, dat ze de ramadan hebben, dat ze dan wat minder goed en best doen... maar dan gaan ze de andere keer gewoon duidelijk was in. Ja, dus eigenlijk in, in jouw jeugd en, en, en doordat je kennis maakte... met, met uh, al die verschillende nationaliteiten daar in het zuiden, daar in die mijnstreek... daardoor kijk je nu met meer begrip naar mensen die ja. nu van buiten komen. Ja, ja, ja. En wat en, en, gekke was, dat toen ik 22, 23 of... Dat mensen op een gegeven moment heel anders over gaan. En die kenden dan helemaal geen Marokkanen. Of die kenden geen Tsjechen of Joegoslaven. Want uh, nou ook, dan zeggen ze, ja, die Polen zijn allemaal dronkaars. En ze, nou, en, en, hier hebben we een hele hechte Poolse gemeenschap. Dat mm -hmm. zijn allemaal uh, hele serieuze, hardwerkende mensen. Als ze dan niet gepensioneerd zijn. Die veel van Nederland gedaan hebben. Ja. En, en nu worden ze veroordeeld, denk ik. En dan zullen er inderdaad wel een paar. Uh, elkies wij zitten, zoals wij ze hier noemen, alcoholisten. Ja. Wij zijn die van ja, naar nou hun werk uh, uit verveling wat gaan drinken en dat misschien toe wat doorschieten. Maar in feite veroordeel je gewoon een hele groep mensen, waardoor, door 1, 2, 5 man, een heel klein, klein gedeelte ervan, want tenminste wat de andere luisteren ook zei, ja. of wat die kapitein zei, die mensen sparen en die stuurden hun geld op, omdat hun familie daar kon leven. Arno, ik bedank je voor je reactie, want het is bijna twee uur. Dank voor het bellen oh, en een goede nacht nog. Dag, ik bedank u voor het luisteren, bedankt u voor het meepraten. En uiteraard bent u morgen ook weer welkom hier in ons huis van de maand. Dan ontvangt de huisgenoot Harm Edens, Ad van Wijk. En hij is hoogleraar Toekomstige Energiesystemen in Delft. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Jouw gast Ad van Wijk is hoogleraar Toekomstige Energiesystemen aan de TU Delft. En nou zou ik zo graag willen weten op welke futuristische manier hij in zijn eigen huis energie bespaart. Misschien kan ik er nog wat van opsteken, als ik dat futuristische begrijp tenminste. Ik ben een uh, alfa, zoals je weet. Ik zou zeggen, maak er een uh, morgen gesprek van samen. Straks wakker Nederland hier op uh, Radio 1. Heel veel genoegen daarbij en wat mij betreft nog een goede nacht.